is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanochtend om 6 uur is de Nationale Actiedag Stop de Ebola-ramp van start gegaan. In het hele land wordt geld ingezameld voor de strijd tegen Ebola. Vanuit het instituut Beeld en Geluid in Hilversum wordt tot middernacht verslag gedaan van de Nationale Actie. Met de hele dag radio- en tv-uitzendingen. De gemeente Rotterdam wil de komende vier jaar de uitstoot van roet in het verkeer met bijna de helft terugdringen. Verder moet het gemeentelijk wagenpark in 2018 een kwart minder vervuilend zijn. Voor de maatregelen is bijna 12 miljoen euro vrijgemaakt. Door de uitstoot leven Rotterdammers volgens onderzoek gemiddeld één tot drie jaar korter dan de gemiddelde Nederlander. Nederland en Kazachstan gaan meer samenwerken op het gebied van energie. De afgelopen dagen is minister Kamp van Economische Zaken met Nederlandse ondernemers op handelsmissie geweest in het land. Hij zei dat er nog geen concrete opdrachten zijn binnengehaald, maar volgens hem zijn er wel op verschillende gebieden vergaande plannen voor samenwerking. Paus Franciscus begint vandaag aan een driedaags bezoek aan Turkije. Het is de vierde keer in de geschiedenis dat een Paus Turkije bezoekt. In de regio zijn de politieke spanningen de afgelopen tijd opgelopen. In Turkije wonen 1,6 miljoen vluchtelingen uit Syrië. Veel mensen verwachten dat de Paus Turkije zal wijzen op de moeilijke omstandigheden waarin de vluchtelingen leven. De brandweer in Den Haag heeft in de binnenstad vijf mensen uit een brandend pand gered. Vier mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De vijfde is door ambulancepersoneel behandeld. De oorzaak van de brand in Den Haag is nog onbekend. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben zich voor het eerst geplaatst voor het WK. Oranje won het tweede play-off-duel in en tegen Italië met 2-1. Het WK is volgend jaar juni in Canada. Het weer, vandaag zonnige periode en droog. Het wordt 13 graden in Zuid-Limburg en hooguit 4 graden in Groningen. Het waait stevig uit het oosten. En de komende nacht gaat het hier en daar vriezen. Morgen opnieuw zonnige periode bij 3 tot 8 graden. Dit was het NOM. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersabdate. verkeersabdate. van de ANWB. Er staan files op de ring van Amsterdam. na 10 tussen knooppunt Amstel en Amsterdam-Slotervaart. Vijf kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Wadernooien 5 en bij Sliedrecht 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Machocar meu coração. Tá, fazendo um ano en meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabia.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 De a viver pra não sofrer Stengetz, Gauw, Gilberto, Antonio, Carlos, Jobim. Dan verder met de in Granada van... Charno Dominguez en Nino Justeles.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 that you If you just want to be alone well I can wait without waiting And if you want me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 Samen met Rebus en we gaan door met Bill Evans.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 I you.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 The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 Ik ben er